Elf uur. Het NOS Journaal. Liselot Thomasen. In Utrecht is het CDA-congres begonnen... dat vooral in het teken zal staan van de 18-jarige asielzoeker Mauro. Partijvoorzitter Peetoom verwacht een bewogen dag. CDA-minister Leers wil Mauro terugsturen naar Angola... omdat hij niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. In Angola kan hij dan een studievisum aanvragen... om terug te keren naar Nederland. Bij de ingang van het jaarbeursgebouw in Utrecht... stonden tientallen mensen die vinden dat Mauro moet blijven. Daarbij waren ook de leden van zijn oude voetbalclub...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 CDA-voorzitter Peet Oom verwacht dat er nog wel degelijk gediscussieerd kan worden over de kwestie. Ik waardeer het echt ontzettend dat de mensen uh, van zijn voetbalteams, scheidsrechter, uh, anderen hier zijn. He, dat ze opkomen voor iemand uh, ja, waar je hem geeft. Dus. Nou, eigenlijk komen ze voor niks. Nee, nee, natuurlijk niet. Bedoel, dit... We kunnen niks bieden? Ja, wij kunnen niks bieden, dat niet. Maar dit is wel gewoon, he, de politieke discussie wordt gevoerd. En ja, het gaat ons ook aan het hart en we zoeken naar de mogelijkheden die er zijn. De kwestie Mauro leidt tot grote spanningen binnen het CDA. Op de achtergrond speelt de verdeeldheid over de samenwerking met gedoogpartner PVV en de toekomst van de partij. Veel leden vinden dat de partij een socialere koers moet varen dan de partijtop in Den Haag nu doet. De NOS doet live verslag van de bijeenkomst op het themakanaal Politiek 24, in extra uitzendingen op televisie en in extra uitzendingen op Radio 1. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een convoy van de NAVO. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op in een auto. Volgens de politie zijn zeker drie burgers daarbij om het leven gekomen. Hoeveel gewonden er zijn is nog niet duidelijk. Een aantal NAVO-voertuigen staat in brand en hulpverleners zijn bezig om gewonden te verzorgen. De zelfmoordaanslag was in de buurt van het verwoeste Darulaman-paleis in Kabul. In de Taiwanese hoofdstad Taipei hebben duizenden mensen een mars gehouden tegen de discriminatie van homo's. Het is de negende jaarlijkse gay pride in een van de levendigste gay gemeenschappen in Azië. Aan de parade in Taipei deden ook dit jaar weer talloze sympathisanten uit andere Aziatische landen mee. Deelnemers aan de gay parade willen dat regeringen meer doen tegen de diepgewortelde homodiscriminatie in sommige Aziatische landen. Op het WK Korfbal in China heeft Nederland met 60-11 gewonnen van India. Nog nooit eerder scoorde een ploeg op het WK 60 treffers in één wedstrijd. Oranje was al geplaatst voor de kwartfinales van het korfbaltoernooi. Het weer bewolkt ook zon bij maximaal 18 graden. Morgen wat meer bewolking en smiddags wat regen. De dagen daarna blijft het vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er ongeveer 20 kilometer file. Bijna alle files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo staat er op de A12 van Den Haag naar Utrecht... voor knooppunt Lunette, 3 kilometer. Verderop tussen Bunnek en Maarsbergen, 4. De A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Rijnsweer, 2 kilometer. En de andere kant op, op de 27 tussen Breda en knooppunt Sint-Annebos, 2. Op de A58 van Tilburg naar Breda, 2 kilometer voor knooppunt Galder... En de langste file die staat in de regio Arnhem op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredome 5 kilometer. De cruises van Holland America Line bieden een comfortabele manier om de wereld te ontdekken.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 in Ski Saalbach-Hinterklem-Leogang. Kijk op austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt... Dit is Radio 1. Tros, kamerbreed... Presentatie, Kees Boonman en Margriet Kromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben Knapen zit bij ons aan tafel. De CDA-staatssecretaris van Buitenlandse zaken. Fijn dat u er bent en het uh, eerste deel van het CDA-congres... Uh, in Utrecht even voor ons laat lopen. Uh, ook aan tafel is de oppositieleider, Job Cohen... de partijleider van de Partij van de Arbeid. Uh, Beiden, u ook. Goedemorgen. Goedemorgen. En we verwelkomen nog twee gasten. Judith Sargentini is hier. Zij zit voor GroenLinks in het Europees Parlement. En Arend-Jan Boekenstein is bij ons. Hij is oud-Kamerlid voor de VVD. Beiden, hartelijk welkom. Geen webcams vandaag. U kunt ons dus niet zien van huis uit. Want we zitten niet in de studio in Hilversum. Maar we zitten in Den Haag. Op de Afrika-dag georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting. En we gaan het vandaag dan ook over meer dan Nederland alleen hebben. U hoort bij ons natuurlijk ook meer over het CDA-congres in Utrecht. Ook dat gaat over Afrika. Maar dan meer in het bijzonder over Mauro. U kent hem wel, bekende Nederlander, die terug moet naar Afrika, Angola, om precies te zijn. Tenzij de Tweede Kamerleden van het CDA aanstaande dinsdag daar natuurlijk anders over denken. Ja, dat uh, CDA-congres, meneer Kraapen. u moet misschien iets eerder weg. Want uh, naar dat CDA-congres is daar een drukte van belang, hoorden we net al in het nieuws. Uh, meneer Cohen, premier Rutte zei gisteren in uh, zijn uh, wekelijkse persconferentie... het is dankzij de strengere wetten van Cohen... dat er minder asielzoekers worden toegelaten. Uw partijgenoot Al Bayrak heeft Mauro ook afgewezen. Is uw partij inderdaad mede verantwoordelijk... voor wat er allemaal gebeurt met deze jongen? Nou ja, wat er aan de hand is, is dat uh, de, de, er worden misschien... niet minder asielzoekers toegelaten. Wat er gebeurd is, wat er in die wet is gebeurd... dat is dat de regels op zichzelf niet zo ontzettend veranderd zijn. Want iemand die uh, in zijn eigen land op moet ontvluchten. Ja, die regel hebben we altijd gehad en die moet ook zo blijven. Waar het om ging, dat is dat je het op een, op een, op een betere manier ging, ging regelen... Dat is ook gebeurd. Dus uw partij is daarmee de verantwoordelijkheid voor? Ja, dat is zeker. En ik herinner me zelfs ook nog dat in die tijd het CDA daar tegen heeft gestemd. En die zaten toen in de oppositie. Maar wat ook niet veranderd is, dat is dat idee van die discretionaire bevoegdheid. En de relatie die er nu gelegd wordt tussen aan de ene kant de vraag of iemand in aanmerking komt voor asiel... en aan de andere kant of er hier sprake zou kunnen zijn van die discretionaire bevoegdheid. Dat is de bevoegdheid van de betrokken bewindspersoon. En de dus minister zelf. Leers, die gaat daarover. Maar het is discretionair. En hij mag dat dus zelf beslissen. En dat staat dus los van de vraag of je wel of niet asiel hebt gekregen. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, Mauro inderdaad niet in aanmerking komt voor asiel. Maar er is wat anders aan de hand. Hij zit hier al ontzettend lang en hij is opgenomen in een gezin. En dat laatste, dat is natuurlijk wel een punt waarvan ik denk dat dat erg belangrijk is. Ja. Um, meneer Knaap, we zagen gisteren uh, de heer Bleker... uw partijgenoot en staatssecretaris van Economische Zaken... in het programma van Paul Witteman. En die zei op enig moment, uh, ik walg van mijn eigen woorden gezien ook de positie die hij heeft uh, als lid van het kabinet... om uh, Mauro uh, weg te sturen. Hij bood hem overigens wel uh, nog als afscheid een uh, voetbalkaartje aan... voor de wedstrijd uh, FC Twente-PSV. Um, maar dat tezijde... Um, uh, ja, ja, dat kan hij nog wel hier meepikken. Ja, um, maar hoe kan het eigenlijk dat zoiets zo ontzettend uit de hand loopt? Daar is toch ook een kabinet verantwoordelijk voor? Zeker. Uh, het, uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, kijk, in, in zo'n zaak zie je eigenlijk een paar dingen tegen elkaar aanlopen. Dat is aan de ene kant uh, de procedures die er zijn, de regels die zijn afgesproken. Dat heeft een lange, en de heer Cohen weet dat beter dan ik, een lange voorgeschiedenis. Uh, maar uh, plotseling uh, krijgt zo'n uh, uh, voorgeschiedenis die krijgt, uh, een gezicht van vlees en bloed. Uh, en in onze media- en emotiedemocratie uh, krijg je dan uh, heel flagrant de spanning te zien... Uh, tussen de zichtbaarheid, het gevoel, de identificatie, de herkenbaarheid uh, van het probleem... en de onzichtbare, rationele uh, stelsel van regels op grond waarvan zulke zaken worden behandeld. En dat spanningsveld is een buitengewoon lastig en het is ook een spanningsveld met een hoog emotioneel voltage. Simpelweg omdat het intussen een jongen is... die bij ons iedere dag op bezoek komt. Want je zet de tv aan en hij is bij je thuis. Dus dat spanningsveld is natuurlijk zoveel groter... Uh, dan we dat in, in eerdere tijden nee, hebben meegemaakt. U, u, u, u analyseert van, dat meer, meneer meer. Geen sprake van. Dat is. Het is altijd zo groot geweest. Altijd zo groot en, geweest. Ja. En iedereen, iedere, ik ben zelf ben ik, ben ik staatssecretaris op dat terrein geweest. Ik heb ook een aantal van dat soort dingen gehad. En Het, het is waar. Het, zodra het, het beleid is, dan roept iedereen van hoor streng, strenger, strengst. Trouwens, niet iedereen roept dat, maar uh, daar is, en dat, is, dat, is, dat is in de afgelopen tijd nog toegenomen. Maar zodra iemand een gezicht krijgt, dan wordt het opeens anders. Ja. Dat is altijd zo geweest. Maar dat denk. wordt toch alleen maar anders voor team. ons? Dat wordt toch voor Mauro niet anders? Als hij niet in de pers was geweest en niet gisteravond uh, op, de, of, op de tribunes uh, van de Kamer had gezeten... dan had hij wellicht toch uitgezet geworden. En voor hem is het leed toch niet minder... Die discretionaire bevoegdheid die kun je ook gebruiken uh, zonder dat iemand in het, uh, in het nieuws komt. Dus ik vind het een beetje raar om te zeggen dat het probleem gecreëerd is door het feit dat hij in de media is. Het probleem is er. Uh, en, uh, en dat is omdat men te langzaam is geweest met zijn procedure. En het is ook in flagrante tegenspraak met wat je doet met pleegkinderen in het algemeen. Als een Nederlands kind een jaar in een pleeggezin zit... dan vinden wij dat dat kind geworteld is in dat gezin. En dan kun je dat kind niet zomaar overpoten naar een ander gezin. Maar als het een kind uit, uh, uit Angola is... is dat kind blijkbaar binnen een jaar of binnen je, negen jaar onvoldoende geworteld. En kan hij wel weg. Om ja, de vraag hè? even terug te komen. De vraag was: hoe, uh, hoe kan dat nou dat dat zo uitkomt? Dus daar probeerde ik een antwoord op te geven. Ja. Maar goed, en en eigenlijk... zijn ook de verantwoordelijkheid die daar het kabinet in zou hebben, vroeg Kees naar: de verantwoordelijkheid van de overheid daarin. Ja, en de dus, kabinet dus vandaar in dat we het hadden over het spanningsveld tussen het hele stelsel van afspraken en regels die gegroeid zijn, die langs allerlei procedures zijn gelopen, versus de fysieke emotionele, tastbare zichtbaarheid van een mens of vlees en bloed. Ja, maar hoe typeert u nou eigenlijk de positie waarin het kabinet nu zit? Met al die commotie, met een zwaar opgewonden CDA-congres... met een tot op het bot verdeelde partij... die dat kabinet mede overeind moet houden... met een, een, een gedoogpartner die eigenlijk wil... wat zitten jullie toch te zeuren, die jongen moet gewoon weg... want je beloont anders illegaliteit. Hoe? Ja, dit is natuurlijk niet iets waar, waar je als, als partij op zit te wachten. Uh, nee. Dat dat op deze manier uh, uh, escaleert, dat is evident. Maar het, het is ook logisch dat uh, als je in een kabinet zit en uh, je hebt een besluit genomen, je hebt er de verantwoordelijkheid voor. Dat je die verantwoordelijkheid hebt te dragen, dat hoort erbij, daar moet je ook niet voor weglopen. Nee, ja, dus... wat er gebeurd is, is dat het al, al speelt sinds juni. En dat er nog alle gezegd is van ik ga er nog goed naar kijken. En dat, het leek er al op dat er ook werkelijk hier iets, iets te doen viel met die discretionaire bevoegdheid. En als gezegd, discretionaire bevoegdheid is dood eenvoudig de bevoegdheid van leers. Dus als je dat dan laat lopen vanaf juni tot nu ja, dan zit daar nog weer een extra argument in denk ik waarvan ik denk van ja. ja. Dat gaat je hebt dat niet handig om het zacht uit te drukken, aangepakt. Goed, het staat allemaal ter discussie op het uh, CDA-congres uh, ja, straks ik in hoorde, Utrecht. Ik, ik, hoorde dus, ik hoorde de minister gisteren ook nog zeggen, ik ga goed luisteren. Ja, nou, het wordt Toen in elk, in elk geval wel overtuigen. besproken. Ik denk dat ik en u dat ook kan verzekeren. ik ga het verzeken, niet meer veranderen. Dat lijkt mij ook weer, dat ja. zijn drie verschillende boodschappen. Ja. Is dat eigenlijk zo, meneer Knapper, gewoon voor alle duidelijkheid... ook voor mensen hier, uh, het kabinet kan dit redelijkerwijs gewoon niet meer veranderen... want anders is het kabinet zelf niet meer geloofwaardig? Nou, Kijk, het, het, het gaat om de ordelijkheid van de procedure, die is, uh, die is gevolgd. Daar heeft Leers als minister een besluit genomen. Uh, en, en dat is dus een kabinetbesluit, zo simpel is. Ja, en anders, wij zitten eigenlijk, zit hier ook een politiek gevaar nog uh, in? Dat weet ik niet. Nou, maar wat denkt u? Dat, ik zeg al, dat weet ik niet. En daar gaat het ook niet om. Het gaat om, om de wijze waarop het besluit is genomen, dat het besluit genomen is... En hoe het vervolgens wordt uitgevoerd. Nou, okay. We praten er uh, straks nog uitgebreid over verder. En mocht er tussendoor nieuws zijn vanuit Utrecht... dan horen we dat natuurlijk ook. Maar meneer Knapen, vandaag staat bijvoorbeeld wel in de, in de NRC... Uh, Nederland, en dat zeggen dan ambassadeurs die hier in Nederland werken... Nederland is wel een heel erg verward land geworden. Herkent u dat beeld? Ach, weet u... Als je uh, de geschiedenis uh, overziet... Dan is er eigenlijk zelden een tijd geweest waarin tijdgenoten tegen elkaar zeiden: wat is het overzichtelijk? Uh, dat, uh, dat is nooit anders geweest dan dat je eigenlijk altijd zoekende bent. Hè? Als je het fan de Sheikhlen neemt, we kunnen hier een tijdje over o, discussiëren. Dan gaan we wel even een tijdje terug. Uh, toen uh, was er grote verwarring in Wenen, in Berlijn. Als je de Roaring Twenties, de jaren twintig neemt, grote verwarring. Tijdgenoten die ze kijken naar hun eigen tijd zijn altijd zoekende. En dat zoeken dat vertaalt zich in politieke partijen... in opvattingen, in stromingen en discussies. Een eenduidige richting waarheen het gaat... is eigenlijk altijd pas vast te stellen als je terugkijkt. Ja, maar goed, CDA-congressen waren nooit zo populair... als de laatste jaren, geloof ik. Dat is wel nieuw. Ja, maar de vraag was, het is een verwarde tijd. Ja, ja, nou, ja nou ja, misschien is daar misschien is altijd voor die... de populariteit van congressen... Dat, dat, dat draagt bij aan duidelijkheid, overzichtelijkheid... Ja, uh, en met Goed, Ik ben benieuwd. Dus. Ben benieuwd. Het, is, het is een verwarde tijd. Dat geldt in elk geval wel voor Europa. Want wat hebben we daar de afgelopen weken niet allemaal uh, over gezien? U was deze week in Brussel, uh, meneer Knapen, vanwege die euroverwikkelingen. Uh, na afloop zei de premier: we hebben de euro gered. Maar wij lezen vandaag weer in alle kranten dat er nog van alles en nog wat uitgezocht moet worden. Dat Italië zelfs al voor zijn eerste grote test gezakt is. Uh, uh, we snappen daar eigenlijk niks meer van. Nou, ik denk dat, uh, dat, uh, dat wij met z'n allen uh, natuurlijk uh, in onze eindeloze drang uh, om uh, een hoogtepunt te creëren... en vervolgens te zeggen dat het is, een zaak is afgehandeld, voortdurend de neiging hebben uh, collectief te suggereren dat er een moment komt... Waarin we alle zorgen achter ons laten. Dus dat was eigenlijk niet zo slim van en, meneer Rutte dat om heeft te er zeggen we hebben de maken. Euro uh, Dat heeft er niets mee te maken als je een enorm schuldenprobleem in de westerse wereld hebt zoals we dat nu kennen. Dan is het niet anders bij, als bij u wanneer u een veel te hoge hypotheek hebt. U bent uw baan kwijt en u moet gaan uw schulden gaan herstructureren. Ja. Dan denkt u ik ga één keer naar de bank en het is opgelost. U denkt ik ga nog één keer naar het Nibud. Het voor begroting en het is opgelost. Maar daarna begint een hele andere manier van leven. Een andere manier van omgaan met je uitgaven. Dat gaat nooit bij donderslag. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat zijn stappen op weg naar een poging om rust en vertrouwen terug te brengen. Die je nodig hebt om die hele route te kunnen afleggen. Maar vindt u, als je de kranten nu leest en alle commentaren hoort... en alle economen die het allemaal bestudeerd hebben... dat die rust en dat vertrouwen nu is teruggekomen? Nogmaals, ook rust en vertrouwen kun je niet als een donderslag bij heldere hemel of met één evenement organiseren. We hebben het hier over langlopende structurele problemen die je stap voor stap oplost. En ik ben ervan overtuigd dat die bijeenkomst van afgelopen woensdag een belangrijke stap is geweest, is, is, is, stap is geweest in de richting. Als mensen denken, je lost het op van de een op de andere dag dan dat moet je vergeten, nee. want zo gaat dat niet. Dat gaat nooit zo bij zulke schuldencrisis. En als je verwijst naar economen... Eh, zeker eh, als je de vier belangrijkste Nobelprijswinnaars... van de macro-economie van de laatste jaren neemt... zijn er twee die zeggen u moet dringend links af. en er zijn er twee die zeggen u moet dringend rechts af. Dit is voor ons in grote lijnen nieuw land dat wij betreden... en waar we stap voor stap ja. proberen die rust te herstellen... Uh, maar hier zijn geen recepten voor. Nog dat... in de economie, nog in de antropologie, nog in de sociologie. Nee, en dat, dat geldt dan uh, voor de eurocrisis. Maar dat geldt, als ik u zo hoor, eigenlijk net zo goed voor al die andere grote crisis. Uh, uh, waar we natuurlijk vandaag in deze uitzending ook aandacht aan willen besteden. Uh, de crisis in de ontwikkelingslanden. De, de, de, de, de voedselcrisis, uh, het watertekort in Afrika. Ook dat zijn natuurlijk dingen die je niet met een druk op de knop eventjes regelt en eventjes verandert. Nee, maar... Hebben wij daar nog wel voldoende aandacht voor? In deze tijd waarin wij zo op onszelf en op Europa gericht zijn? Uh, ik, ik, ik denk inderdaad dat gegeven het feit dat we uh, zelf... toch in een fase van enorme onzekerheid leven. Ook over de vraag, krijgen onze kinderen het beter dan wij? Uh, wat wordt onze positie in de wereld? Dat die onzekerheid natuurlijk ertoe leidt dat mensen geneigd zijn meer zich met zichzelf bezig te houden. Als je, naarmate je meer op je gemak voelt... is het ook makkelijker om met uh, een open blik... door de wereld te wandelen en rond te kijken. Dus dat, dat is zeker waar. Dat uh, dat van invloed is op de wijze waarop wij uh, naar de wereld kijken. Maar het is overigens niet zo... Dat, uh, dat, dat je alleen maar kunt spreken over crisis. Dat is niet zo. Daar is op het gebied van ontwikkelingslanden... een enorme vooruitgang geboekt. Dertig jaar geleden had je grote honger in China. Ja. Grote honger in Indonesië. Grote honger in Zuidoost-Azië is allemaal verdwenen. Dus nou, daar zijn heel veel... Niet allemaal, komen er... maar ja. Altijd komen er gevaren op je af. En ik vind ook dat de problemen van deze tijd... Zeggen, die, wat we dan noemen die, die, die mondiale goederen... zoals duurzaamheid, eh, milieu, eh, stabiliteit... Eh, dat dat hele serieuze problemen zijn. Maar we moeten niet suggereren... alsof het eigenlijk al die jaren overal allemaal minder is gegaan. Want dat is een projectie die niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Ja. U, u heeft vandaag een uh, speech gehouden... zojuist bij de opening van uh, deze Afrika Dag, waarin u uh, uh, uh, ook uh, heeft gezegd... het gaat in heel veel landen heel veel beter. Maar u heeft daarin ook aangekondigd... Uh, ja, eigenlijk meer wat wij hebben ervaren... als een einde aan de ontwikkelingssamenwerking. Is het inderdaad hm. zo dat u de deur dicht gaat doen... bij de ontwikkelingssamenwerking? Nee, in sprake van ik, wat ik heb aangegeven... is dat ontwikkelingssamenwerking zoals wij die vroeger zagen... wij zijn rijk... En zij daar zijn arm en middelen van hier gaan naar daar op dat je dat fatsoenlijk herverdeelt. Uh, dat, was een, uh, dat was het gebod van die tijd uh, en dat is nog steeds nodig, daarover geen misverstand. Ik, wil alleen, ik heb alleen willen aangeven, daar zijn zoveel kernen van economische dynamiek intussen aan het ontstaan in allerlei gebieden die wij vroeger ontwikkelingslanden noemen. Dat we op een moderne, op een andere manier daarmee zullen moeten omgaan om die dynamiek te helpen te bevorderen, zodat die landen uiteindelijk een grotere middenklasse krijgen... en zichzelf gaan helpen. Uh, daar zijn we nog lang niet. Ik heb ook gewezen op, op de meer dan dertig falende staten... waar bittere ellende en armoede is. Uh, Maakt u zich ook zorgen over? Absoluut. Uh, het, is, het, het is buitengewoon triest, tragisch. Het is destabiliserend voor de regio, voor de mensen zelf... en uiteindelijk ook voor ons. Het is een groot probleem. Maar het is niet zo dat, zoals we vroeger naar ontwikkelingssamenwerking keken... dat dat simpele wereldbeeld van het rijke Westen versus het arme Zuiden, dat bestaat niet meer. Maar het beeld is ook vooral dat ontwikkelingssamenwerking nu zo wordt omgedraaid... dat het niet alleen maar geven is, maar dat u er ook wat voor terug wil krijgen. <kijkt> Zeker, maar dat was toen ook zo natuurlijk. Want uh, kijk, wij, zijn, uh, wij wilden ook toen was de instelling... Uh, zoals Max van der Berg bij zijn inleiding terecht zei... toen was de instelling dat... Uh, wij gebaat waren bij een, een, een fatsoenlijke internationale verhouding... Een, een fatsoenlijke internationale rechtsorde... internationale rechtsorde, met een zekere mate van stabiliteit... is altijd ons belang geweest als klein land in een multinationale wereld. Dus dat belang was toen ook zo. Het was niet anders. Alleen de wijze waarop je het nu realiseert begint een andere te worden. Dat is iets wat, wat, wat, wat in de wereld van de ontwikkelingseconomie... natuurlijk al geruime tijd wordt besproken. Maar ja, het, het, het lijkt er wel op dat het kabinet nu heel sterk uh, gaat, gaat inzetten... op wat je zou kunnen noemen aanbodgestuurd in plaats van vraag gestuurd. Een hele nauwe relatie met het bedrijfsleven. Kijken wat wij, wat wij hier uh, goed doen. En dat proberen uh, over, over te brengen in, in die landen. Waarbij we op die manier er ook het nodig aan hebben. En daarvan vraag ik me nou af. Sterker nog, ik, ik denk dat dat in een heel veel gevallen onverstandig is. Omdat het dat ook juist ook de vragen, de vragen vanuit de kant van die landen... die zou je moeten beantwoorden. Ja. En dat je dat het, dan vervolgens doet... Ben ik het met, helemaal mee eens? Je kunt het alleen maar vragenstuurd doen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Als ja, nee, ik zie dat... hoe ongelooflijk veel geld er nu gaat naar uh, aan onze topsectoren... dus dat zijn die terreinen waar ook universiteiten waar die goed in zijn... en dat je daar heel veel geld vanuit die ontwikkelingssamenwerking heen brengt... dan vraag ik mij af, is dat nou de manier waarop je dat moet doen? Nee, ik, ik denk dat dat allemaal waar is en dat je het ook zo niet moet doen. Maar dat is wel wat er gebeurt. Nee, nee, dat zijn, dan gaat dan een half miljard dat... gaat er vanuit nee, nee. de ontwikkelingssamenwerking... in de richting van die topsectoren. Allemaal. En dan moet je vervolgens maar hopen dat datgene wat nee, nee. daar gebeurt... dat dat ook ten goede nee, komt nee. Aan, aan, aan de mensen in die landen nee, ik heen, dat voor ik, doet. ik gun u van harte de clichés van daar het bedrijfsleven... en daar de civil society, maar zo simpel is het niet. Laat ik ja. u eens een voorbeeld geven, want voor je het weet wordt het allemaal heel abstract. Nee, maar er zijn ja. natuurlijk altijd voorbeelden waar dat wel zo is. Maar een nee, nee, nee, half miljard wat daarheen af. gaat. Want anders praten we allemaal over abstract daar. Een, een Nederlandse ondernemer klopt bij het ministerie van Economische Zaken aan... omdat hij graag oh, hij importeert cashewnoten vanuit Benin... en wil daar graag een bedrijfje beginnen. Um, om die noten daar te verwerken. Hij doet dat bij Economische Zaken. Hij klopt daar aan. Hij krijgt daar geen subsidie. Waarom niet? Uh, omdat het niet innoverend is en omdat, als je niet oplet... Uh, de Nederlandse economie er niets aan heeft. Um, wat zeggen wij nu? Uh, als zo'n man dat wil doen... En wij kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat die een minderheidsdeelneming heeft in een klein bedrijfje in Benin... waar een coöperatie daar een meerderheidsaandeel heeft. De arbeidsplaatsen daar worden verzorgd dan is dat, is dat enorm nuttig voor Benin en dan heeft die man daar plezier van. Ja. Dat is bijvoorbeeld waar wij geld maar voor hadden. Dat was uit. dus niet waar ik het en over had. Dan, maar, ja, maar dat is waar ik het over maar, heb maar, als het bedrijfsleven zeg. Nee, ik, maar ik zei, ik zei, niet, ik zei niet bedrijfsleven. Judith Sargentini. Ik wil het daar graag over hebben, want uw eigen ministerie... die evalueert die fondsjes die u heeft om uh, Nederlands bedrijfsleven... in ontwikkelingslanden wat te laten doen. En uh, dat die evaluaties zeggen, het is matig tot redelijk. En als je kijkt naar de subsidies die Nederland verstrekt... laat ik het Rotterdams bedrijf Nidera nemen. Die doen in graan in Latijns-Amerika. Vorige, een paar weken geleden, stond er een bericht in de krant... dat daar slaver, sprake, sprake is van slavernij. En wat blijkt, ze krijgen al jaren subsidie van de Nederlandse overheid. Maar de club die dat doet, kijkt nooit naar de regels die Nidera gebruikt. U heeft dat geld, maar u went dat geld aan zonder controle. Of het voorbeeld van het baggerbedrijf dat een haven... In Guatemala ging uitbaggeren. En die mensen zijn daar van de regen in de drup gekomen. Want voor het baggeren konden ze nog wel met hun visserscheepjes uit de haven. En na het baggeren kon dat niet meer. Want de haven was verstopt geraakt na het baggeren. En uw antwoord was, ja, het geld is nu op. We gaan het niet nog een keer betalen. So, Nederlandse bedrijven ja, die door die Nederlandse overheid gesucineerd. Nee, die wilden de hulp van Nederland niet meer. meer, nee. Nee, nee, nee. Is, nee, dat is niet waar. Zo, we kunnen het een tijdje over die haven ja. hebben. Want nee, nou, voorbeeld. dat zou ik niet Nee, maar waar het, om... uh, waar het om gaat is dat uw nou, geld niet nou, gecontroleerd nooit... wordt. Nee, als iets niet gecontroleerd wordt, uh, dan is dat uh, niet in orde. Wat want... ik zeg is dat je kunt best bedrijven... Uh, goed laten werken in ontwikkelingslanden. En dat kan zelfs met geld van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Maar dan moet het wel leiden tot ontwikkelingssamenwerking. En je hebt watchdogs nodig. Je hebt clubs nodig die controleren hoe dat gaat. En die bent u aan het weg bezuinigen. OK. NGO's die dat kunnen ja, doen, bent okay. u aan het uh, weg We, uh, we krijgen nu even voor uh, uh, uh, meneer Knapen, U krijgt veel kritiek van de heer Cohen, van mevrouw Sargentini. Maar er is één iemand die uh, in de zaal zat en naar uw speech luisterde. Dat was uh, Jan Boekenstein. En die die kregen bij kans, geloof ik, de tranen in de ogen van blijdschap. Dus maak dat punt even, dan kan de heer Knapen... Nee, op even verder. Even nog hierop inhaken. Want ik nee, want dan gaan we niet al die voorbeelden nemen. Waarom was je zo enthousiast over het beeld dat wij ontwikkelingssamenwerken... zoals wij dat kenden, gaat verdwijnen, zoals Knapen dat zei. Toen ik Kamerlid was, heb ik geprobeerd een debat aan te zwengelen... over de effectiviteit van hulp... En uh, dat, was, dat viel uh, zwaar, moet ik u zeggen. Want ik, ik had een totaal eenzame positie. En nu zie ik opeens dat WRR-rapport kwam er. Huh? En, en wij zien nu een staatssecretaris die praten over uh, dat er minder arme landen zijn en minder armen. En dat we eigenlijk ook moeten kijken naar non-aid tools. Wat dus eigenlijk betekent dat hulp als zodanig niet zo heel veel ontwikkeling uh, bevordert. Dat is het idee van Totmos. Ja, want dan ben ik wel. Ik vind het fantastisch ja, wat hier ja. gebeurt. U kwam binnen ik en u zei: ik ben zwaar onder de indruk ja. van de speech van Knapen. Dus geef ja. hem nog even dat compliment, zou ik zeggen. Nou, dat uh, bij, bij deze, bij ja. deze. En uh, dit is ook een staatssecretaris die boeken leest. Dat is ook heel bijzonder, eigenlijk vind ik. Nou, dat maar, ja. je, je zou kunnen zeggen, je ja. zou nog best kunnen zeggen, weet je wat? We schaffen de ontwikkelingshulp af. Dat durf ik hier best te poneren. Oh, oh, maar dan is oh, oh, oh. het wel het is okay. wel kern dat we dan ook eerlijk gaan handelen. U zei net, het gaat niet om de hengel uh, waarmee iemand zijn eigen vis uit het water kan halen. We zouden, ze moeten, uh, uh, we zouden uh, fondsen moeten organiseren waarmee ontwikkelingslanden trawlers kunnen kopen om die vissen uit de nee, zee ik te heb halen. Het ging over investeringen waarmee die ontwikkelingslanden trawlers konden kopen. Dat nee, heeft u gezegd. Nee, nee, nee, maar het probleem nee. in deze is niet zozeer of ze wel of niet trawlers kunnen kopen om vis uit de zee te halen. Het gaat erom dat u ervoor zorgt dat er eerlijke wereldwijde verdragen zijn waarmee er wat te vissen valt. Zo, ja. En dat doet u ja. niet. Ja. Nee, het punt is als je het hebt als tijden veranderen dan loop je het risico dat je, met, uh, dat je oude woorden gebruikt en niet aangeeft wat je ermee bedoelt. Uh, waar het mij in dat voorbeeld om ging... is dat we zeggen altijd... we moeten mensen geen vis geven in ontwikkelingslanden... arme landen, maar een hengel, zodat ze zelf vissen. Ja. Als je in een aantal middeninkomenslanden gaat kijken... zie je dat het probleem... en misschien de oplossing, maar in ieder geval dat we al een stapje verder zijn... dat daar soms mensen langskomen die investeren in trawlers. Die investeren helemaal niet in een hengel. Die zijn rijker dan ja. die fase. En het risico... Dit moet u me even laten afmaken, want u gaf het toch een beetje verkeerd weer. Uh, het risico is dan dat zij gaan doen wat wij deden, namelijk zeeën leegvissen en wat wij soms nog maar wat doen. wat wij nu doen uh, en wat wij en ook. Dan even gaan... laten afmaken. En dan even niet gaat het, het om dat ja. wij op een hele andere manier met elkaar omgaan. Dat we ervoor zorgen dat als wij die producten bijvoorbeeld hier kopen, dat wij zorgen. En daar hebben civil society-organisaties voor te zorgen... dat dat op basis van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat... U... die wij moeten opbrengen en zij moeten opbrengen. Maar u moeten de, de verantwoordelijkheid daar komt het af niet. naar de civil society... Nee, nee, nee. waar u als overheid ook een taak heeft... Zeker. namelijk dat eerlijke speelveld voor bedrijven organiseren. Zeker. En dat doet u niet. Zeker. Vandaar dat ik u, u, dat voorbeeld noemde van die discussie... over nieuwe accountancyregels die ook kijken naar duurzaamheid. Dat zijn van die waar voorbeelden. Waar de Nederlandse maar dat... overheid tegen is, dat stimuleert u niet. U wil niet... dat accountancy regels op duurzaamheid komen. Dat vindt Nederland lastig. U schuift uw verantwoordelijkheden naar de civil society. En u weet dat de Nederlandse overheid momenteel alles... wat maar een beetje richting coherentie gaat... probeert weg te werken omdat het Nederlands bedrijfsleven in de weg zou zitten. Oké, okay, meneer Koen, nog iets... Uh, uh, nou, dat, ja, dat, daar, daar had Ben Knapen het in zijn speech ook over. He, over die mondiale publieke goederen. He, dus yeah. inderdaad klimaat, energie... Uh, voedselzekerheid, al die dingen die, die, die, die, die nieuwe ontwikkeling die belangrijk is en daarvan hoop ik dan dat de Nederlandse regering daar ook het voortouw in neemt en daar ook in zegt van kijk dat soort dingen en dat kunnen wij op basis van, van, van de track record die we hebben opgebouwd op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. we worden hoop ik, nog vertrouwd in de wereld op dat punt... laten we op dat soort punten dan het voortouw nemen. En ik weet wel, dat kan je niet alleen... maar juist daar zou Nederland echt iets moeten doen. En dat heb ik... Ik, ik, hoorde, ik hoorde je in je speech zeggen van dat is wel belangrijk... maar dan gaat het vervolgens weer naar in de richting van de civil society. Goed. Hier ligt een Klopt. taak voor de overheid. Ja, wij, hebben al, wij hebben als en vier speerpunten toetsen. bij ontwikkelingssamenwerking... Hebben we geformuleerd uh, voedselzekerheid, water, uh, de rechtsstaat... en uh, alles wat te maken heeft met... Uh, reproductieve gezondheid. Het zijn vier sectoren waar we onderscheidend kwaliteiten hebben... onderscheidend vermogen hebben. We zeggen steeds, betekent niet dat onderwijs niet belangrijk is... dat gezondheidszorg niet belangrijk is. Cruciaal, maar we proberen dat een beetje met andere landen... in speerpunten te verdelen. Dus ik ben okay. het daar helemaal mee eens. Wij hebben echt iets te bieden op het gebied van voedselzekerheid. En dat moeten we ook waarmaken. Dus, en wij moeten ook ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk... en dan nou zeg ik het nog een keer, ook bedrijven meenemen in dit ja. proces van duurzaamheid en activiteiten daar... die zo zijn dat als ik als consument in een winkel kom... dat ik ook een beetje burger kan blijven. Dat daar de zaken liggen die passen bij die duurzaamheid. Goed, ik ga eventjes uh, dit gesprek onderbreken... want in Utrecht is nog steeds het CDA-congres gaande... en daar is NOS-verslaggever Margreet Boer. Margreet, wat gebeurt er daar? Nou ja, hier op het CDA-congres is net gestemd over de resolutie, waar alle aandacht voor was vandaag over alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daar moet een humaner beleid voor komen. Eh, was eh, ja, de opdracht van de resolutie. En deze resolutie is zojuist met 85%, bijna 85% van de stemmen aangenomen. Dat betekent dus dat het CDA-congres zegt er moet een humaner beleid komen voor minderjarige asielzoekers. Alleenstaande minderjarige asielzoekers. Maar ja, die resolutie gaat dus niet over Mauro als. Persoon. Uh, we horen hier wel vanochtend, er is ruim een half uur over gediscussieerd, veel oproepen vanuit het CDA-congres om Mauro toch in Nederland te laten blijven. Luister even. Het kan nog een feestdag worden zowel voor Mauro als voor het CDA. Een verblijfsvergunning voor Mauro is zowel goed voor hem als voor de toekomst van het CDA. Het is een win-win situatie. Het is een goodwill injectie voor het CDA... ...en een revitaliserende facelift voor het toch enigszins beschadigde sociale gezicht van het CDA. Mauro mag blijven. Ik heb vorig jaar in Arnhem voor dit kabinet gestemd en zo denk ik er nog over. Maar niet ten koste van alles. Als het echt aankomt op een keuze tussen enerzijds kabinet en invloed... ...en anderzijds christendemocratische principes en mensen, kies ik voor het laatste. Dan kies ik voor Mauro en al die andere schrijnende gevallen...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 Ja, dit zijn de twee reacties hier vanochtend van het congres. Er waren meer van deze reacties dat emotionele oproepen, geen grote woede of iets dergelijks. Maar goed, de resolutie ging niet over Mauro zoals ik al zei, maar over het algemene beleid. Dus wat dit nu concreet betekent voor het stemgedrag van de Tweede Kamerfractie aanstaande dinsdag... Hè, als er gestemd moet worden over moties in de Tweede Kamer over Mauro, of die hier wel of niet mag blijven, dat is nog onduidelijk. Want... Tweede Kamerfractievoorzitter van Haarsma Buma zei... Uh, ja, we kijken niet naar één persoon, we moeten naar iedereen kijken. Naar het beleid en naar de procedures. En dat zijn toch afwegingen als het over één persoon gaat... die bij de minister liggen en het algemene beleid. Ja, Daar kunnen we misschien als Kamer wat aan doen. Maar wat dat dus voor Mauro betekent, uh, dat blijft nog steeds onduidelijk. Dankjewel, Margreet Boer vanuit Utrecht. Ja, Meneer Knapen, u gaat een uh, pittig congres uh, nog tegemoet als ik het zo hoor. Ja. U ziet ernaar uit nou, ja en nee, dus natuurlijk, het onderwerp is knap vervelend. Uh, maar het, op zichzelf is het goed dat er, uh, dat er op deze manier intensief over gediscussieerd wordt... wat iedereen kan volgen. Ja, ik begrijp dat Cohen nog een boodschap wil meegeven. Uh, meegeven? Ja, laat ik dat ook ja, doen. Want wie weet dat u daar nog ook, ook nog verder kan zijn. Afgelopen week heeft mijn, mijn fractiegenoot Hans Pekman, samen met uh, Joël Voordewind van het ChristenUnie... een, een, een, een initiatief wetsontwerp voorgesteld waar het nou juist gaat over, eh, over, over, over kinderen zoals eh, Mauro. Over, de, over kinderen die hier geworteld zijn... en waar je op die grond zou moeten zeggen, die zou hier kunnen blijven. Kijk, en als het dan over beleid moet gaan... dan zou ik hier op grond van wat ik nou hoor van het CDA-congres... begrijpen dat het CDA dat een prima voorstel vindt. En als je dat een prima voorstel vindt... Ja, dan kan je dat natuurlijk met Mauro ook zo in het beleid eh, eh, verdisconteren. Dus ik zou dat meenemen. Nou, oké, okay. u heeft alleen maar ja te zeggen, meneer Knaapen. We gaan rijden. Okay. Dank u wel. Ik had een, een mapje mee onder de arm. Dank u wel voor uw komst. Ben Knapen, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Goed, de heer Knapen verlaat onze uitzending. Maar gelukkig hebben wij nog steeds drie gasten over. Judith Sargentini nog steeds bij ons GroenLinks-Europarlementariër. Job Cohen hoorde u zojuist ook al wel even. En Arend-Jan Boekestein. Als u nou zo deze hele discussie hoort... U, u zit niet meer in de Tweede Kamer... maar u hoort toch de hele discussie over Mauro. Welk gevoel roept dat bij u op? U, het is een klassiek voorbeeld van dat een systeem tot ellende leidt. Of Zoals mijn schoonmoeder het zegt, dit is dus goed bedoelde rotzooi. En wat ik ermee bedoel is dit. Als je zo'n lange procedure maakt, omdat je dat zorgvuldig wil doen... wat in zichzelf te begrijpen is dat mensen het zorgvuldig willen doen... dan leidt dat er dus toe dat mensen acht jaar lang... soms nog langer moeten wachten op een uitspraak. En ik zou zeggen, maak een systeem waarbij je helaas ten koste van de zorgvuldigheid, maar dat kan niet anders... veel kortere procedures hebt, dan heb je in ieder geval dit bungelprobleem... wat natuurlijk volstrekt immoreel is, heb je niet. Dat zou mijn opvatting zijn. Immoreel, noemt Boekesteijn het. Ja, Joop Cohen. Kijk, maar dat systeem is, wordt in toenemende mate ook zo gemaakt... dat heel veel mensen daar ook sneller een uitslag krijgen. En in een aantal gevallen lukt dat niet. En dat lukt niet, omdat het dan ook weer gaat om, om, om, om mensen die hier geen papieren hebben... waarvan het soms onduidelijk is waar ze vandaan komen. Ja, en dan kan dat niet anders. En dan, om dan maar te zeggen, we doen het onzorgvuldig... ja, dan wordt het weer immoreel. Dus je zal hier... En nou ja, nog één ding erbij. In het, het, het systeem is verder in die zin uiteindelijk niet immoreel. Doordat ook in dat systeem die discretionaire bevoegdheid daar deel van uitmaakt. Maar en die ook... moet je dan ook gebruiken op die punten waar je dan zegt... van ja, nou lopen we vast in dat systeem. Het is ook niet zo dat omdat dat, dat die procedure lang duurde dat die netjes was. Je zou juist kunnen zeggen hierin... die procedure duurde zo lang omdat die heel erg slordig was. En je zult ergens moeten middelen tussen tussen sneller maar, eh, maar accuraat, met altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan... He, want je kunt fouten niet, uh, niet uitsluiten. Dus moet de asielzoeker de ruimte hebben om in hun beroep te gaan in Nederland. Dat is ook een uh, idee van deze regering. Dat je je beroep afwacht in het land van herkomst. Daar waar je dus vandaan gevlucht bent. Ik snap niet hoe iemand dat in zijn hoofd haalt. Maar het moet nooit zo lang duren als wat er nu gebeurt. is. Want dat is eigenlijk meer een voorbeeld van een potje. Of zoals u, uw schoonmoeder dat zei. Een goed bedoelde rotzooi. Ja. Maar mag, ik, mag ik even een wat algemene politiek? Vraag, uh, stellen, Want het lijkt nu wel allemaal te gaan over deze jongen, deze Mauro... maar gaat het niet over een veel algemeen politiekere kwestie? Namelijk uh, het ongemak wat er zit in deze coalitie. Uh, het ongemak wat er zit in de CDA-fractie. Uh, uh, is, is en, en ook dat, dat parlementariërs zich nu uitspreken over individuele gevallen... in plaats van juist gaan over regels. Is dat eigenlijk niet heel raar, dat dit allemaal over de rug van een jongen... Namelijk deze Mauro wordt uitgevoerd. Kijk, is dat vreselijk. Ik bedoel, Kokusier. je zou natuurlijk een systeem willen hebben waarbij de, de Kamer over wetten spreekt. Die zijn altijd generieke. En dat de minister van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik kan maken voor de individuele gevallen. Het is natuurlijk hoogst ongelukkig dat we nu een situatie hebben. Wat je verder ook van Mauro vindt. Er schijnen dus nog veel schrijnender gevallen te zijn. Hè? Nou, die zouden dan dus niet behandeld worden. En Mauro wel. Het is wat Van der Staaij gisteren zei. Het was een buitengewoon STP heldere bijdrage. Hè, er in het van, luister eens, de Kamer mag zich overal mee bemoeien. De Kamer is ons hoogste orgaan. Maar de Kamer kan nooit zich in de rol van de scheidsrechter... van de discretionaire bevoegdheid van de minister doen. Nee, dat gebeurt ook niet. Ja, maar dat gebeurt wel. Nee, er kan, wat er kan gebeuren, dat is dat de Kamer een uitspraak doet... en dat doe je in de vorm van een motie... waarin je aan de minister zegt, kijk, dit vinden wij ervan. Maar de bevoegdheid blijft bij die minister liggen. En dat daar een zekere druk van uitgaat, ja, nogal logisch... Dat vind ik ook terecht. En het is natuurlijk ook zo dat juist aan de hand van individuele gevallen... aan de hand van Sahar, aan de hand van uh, uh, aan de hand van Maura. Mauro, in de tijd dat ik er zat... Uh, in de tijd toen hadden wij het, een, een, een probleem met, met, met witte illegalen... Uh, die in de Agneskerk zaten... dan doet het beleid, laat je zien wat je doet... En dan vind ik het volkomen terecht dat je dat in het parlement ook bespreekt. En dan moet je dus ook proberen om dat te veralgemenen. Dat is dus ook precies wat er gebeurd is met Sahar. Dat is dus ook precies, ik zei het al net, waarop Hans Peckman en Joël Voordewind met zo'n wetsvoorstel komen. Zeggen van op deze manier kan je dat voorkomen. En daar hou je dan rekening op met het feit van wat dat nou precies betekent. Maar ja. als het CDA niet zijn mogelijkheid tot dit soort discretionaire bevoegdheden had weggegeven in het regeerakkoord mm. met, met, de, met de PVV en de VVD, had het probleem ook niet bestaan. Hij heeft dat recht, Hij durft, Leers heeft dat recht, Leers durft dat recht niet te gebruiken, omdat de PVV dan wellicht de stekker uit dit kabinet trekt. En dat lijkt me het ja. grotere politieke probleem. Ja, maar het is Meneer... toch veel beter om generiek te praten dan over individuele gevallen. Ik zou graag... Goed, de, maar de generiek praten... dat is uh, een ingewikkeld woord... voor meer over het algemene beleid... ten aanzien van uh, asielzoekers. Maar het, is nu, het ligt nu wel... als we daar nog op tafel... Meneer Cohen, is, uh, dinsdag is er een stemming. Uh, en wordt er hierover... opnieuw in de Kamer over gesproken. Het is nog maar de vraag... Uh, of er een meerderheid in de Kamer is. Maar deze zaak gaat ook de Partij van de Arbeid... we hebben het gezien, uh, uw eigen spekman... die was heel emotioneel afgelopen donderdag in dat debat. U bent hier heel erg tegen dat deze jongen vertrekt. Als u dan op diezelfde dinsdag later een debat heeft over Europa... waarin de Partij van de Arbeid een hele cruciale stem heeft... ten aanzien van de positie van het kabinet... komt u dan niet in een geweldig dilemma... het één krijg ik niet voor mekaar als ik het tegen het andere ja zeg, dan hou ik het kabinet over. en nou, U snapt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar kijk, als het over die euro gaat... daar volgen wij onze eigen koers daarin. Het is niet dat we daar nou het kabinet met alle geweld gaan steunen. Nee, wij gaan daar doen wat wij zelf daar belangrijk in vinden. En die afweging wat wij daar precies gaan doen... die gaan wij dinsdag maken. En ook niet eerlijk. Ja, maar goed, hoe typeert u eigenlijk de positie nu ja. van het kabinet? Ook uh, uh, met nou ja. de wetenschap van zo'n CDA-circuscongres vandaag. Zo'n CDA-circuscongres. Ja. ja, het is mijn woord. Je ja, nee, nee, mag ik, het gerust overnemen. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik proefde het even en ik herhaalde het nog even. Maar nou ja, wat je ziet dat het. Dat, kijk, toen dat kabinet tot stand kwam, toen, was, toen, toen, toen, toen lagen de accenten op een ander de, de nadruk lag ergens anders op. Die lag op, hè, zoals, zoals de VVD dat graag zegt, orde op zaken, 18 miljard bezuinigen. Het is, nu is het veel meer geworden. Uh, de, de kwestie van de euro, die internationale en de, en, de, en de Europese politiek. En daar zit het kabinet dus echt Heel, die, die, ja, die, dat, eigenlijk kan je dat nauwelijks doen. Dat je een kabinet hebt, een minderheidskabinet... Wat, wat vervolgens ook gebonden zit aan de PVV... als het over de hele financieel-economische situatie zit. Ja. En dat wordt dus ook een steeds grotere spagaat. Ja, maar waar, waar ik eigenlijk op zoek ben, is naar een antwoord op de vraag... hoe u de positie van het kabinet nu, op het moment van nu, eigenlijk uh, uh, taxeert. Ja, dit wordt met, nu ook met... met, met, met en, en, en asiel is altijd een gevoelig onderwerp. En je ziet dat dat dus met dag moeilijker wordt. Het was de stemming die we afgelopen donderdag hadden... waar het CDA als enige stemde voor een motie en de rest helemaal niet. Ja, dat kan niet anders dan dat dat tot spanning in die coalitie leidt. Arne-Jan Boekestein, hoe kijkt u vanaf de zijlijn naar zo'n situatie als die nu is ontstaan? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel vrij indrukwekkend wat er allemaal is gebeurd. En het is ook zo dat Mauro symboliseert natuurlijk ook precies de, de gevoeligheid van deze constructie. Laten we wel zijn. Dus ja, dat... maar even om iets te onderbreken maar... hier op deze, wat zo opmerkelijk is. We hebben het over het CDA, de Partij van de Arbeid hebben het vaak over. Uh, maar bij de VVD, ik weet niet, dan lijkt het elke dag een feestdag. Want daar horen we nooit iets ten aanzien van kritiek over wat het kabinet doet. Of geroezemoes over bepaalde. De bepaalde koers van het kabinet. Hoe komt dat? dat er bij u... nou ja, Leeft uh, daar niks? Uh, het lijkt mij dat het nogal goed met de partij gaat. En het lijkt me ook dat de minister-president uh, uh, nogal talentvolle man is. Die bovendien ook een, uh, de rol van makelaar speelt met wisselende meerderheden. Als iemand daarvoor geschikt is, dan is dat Mark Rutte wel. Die heel goed kan schakelen tussen meerderheden. Ja, maar goed, hij, hij ja. zit toch wel in één coalitie met een partij... die het buitengewoon moeilijk heeft, het CDA op Zeker. dit moment. Dat kan toch maar, bijna niet meer langs hem heen gaan. Maar natuurlijk, maar, maar, maar er is een keuze gemaakt. Hè. Men wilde dus 18 miljard bezuinigen. Dat kon niet met de constructie, eh, met de PvdA. Toen is er voor deze constructie gekozen, met zijn voor- en zijn nadelen. En dat betekent dus, dat. en dat vind ik overigens nog steeds winst... ik vind het parlementaire debat zeer verfrissend. We hebben echt wisselende meerderheden. Het is de moeite. toen ik nog Kamerlid was, ik was oppositiekamerlid... dan kwam er een Oekase... De regeringscoalitiekamerleden mogen niet meestemmen met de moties van de oppositie. Nou, dat was het dus gebeurd, hè? Dan zou je dus ook het een echt minderheidskabinet hebben. En nu zijn het wisselende meerder, meerderheden. Als het over het, eh, financie het financieel-economisch beleid gaat, helemaal nou, niks meerderheden. En als er nou iets in, in, in beton gebeiteld is, dan is het dat wel. En als de oppositiepartijen in de allereerste plaats daar, daar, daar met... met ja, ook zelfs met woede naar zitten te kijken, dan is dat natuurlijk zo. Want wat er allemaal gebeurt is dat er verschrikkelijk veel wordt afgebroken. En u zegt terecht, we hebben daar niet gekozen voor een bezuiniging van 18 miljard... en al helemaal niet op de manier zoals dit kabinet dat doet. En dat maakt het dus, nou, dat, dat, dat, het, het, het, het schuurt steeds meer. Maar wat u nu zegt maakt het scenario van een echt minderheidskabinet onwaarschijnlijker... als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dat mag ik ook <lacht> hopen dat dat zo is. Nee, maar dat, dat, dat zou een van de opties theoretisch kunnen zijn. Dat ja, dit kabinet theoretisch. Puur theoretisch. Nee. Ja. Ja. Judith Sargentini, u zit in het uh, Europees parlement. Uh, ben ik toch heel erg benieuwd hoe er vanuit Brussel... naar dit, dit gekissenbis uh, uh, in Nederland gekeken wordt? Of uh, ervaart het uh, u niet als gekissenbis? Nederland, oh ja, enorm. Nederland valt van zijn voetstuk. En Nederland was altijd een betrouwbare partij... Um, die uh, Europese samenwerking hoog in het vaandel had. Ook omdat Nederland daar heel erg veel geld uh, mee verdient... Uh, nu, onlangs uh, zei de wat is het, de premier van Luxemburg, geloof ik, uh, die dacht dat uh, uh, de reden waarom Nederland uh, het Europees standpunt over Palestina opblies, en uh, Palestina vroeg bij de VN om erkenning, dat dat lag aan Geert Wilders. Ik denk dat dat meer, uh, Roosendaal dat zelf heel goed uh, uh, kan. Maar men weet, men weet in Brussel niet meer wat je van Europa kunt doen. Wat je van Nederland kunt verwachten. Uh, sorry, van Nederland kunt verwachten. Uh, Nederland die... Uh... Uh, uh, die het uh, moeilijker wil maken voor migranten om naar, uh, uh, naar Europa te komen... terwijl iedereen ziet dat we aan het vergrijzen zijn... en mensen nodig hebben die bij ons willen komen werken. Uh, Nederland die alleen nog maar wil praten over hoe krijg ik mijn geld terug. Uh, het is een, een land wat van samenwerken en compromis zoeken... veranderd is naar wij houden onze poot stijf en zo moet het en zo zal het. Een land dat neemt en niet meer geeft. En je wint in zo'n zo consensus systeem als, als Europa is... win je niet meer als je niet meer zo nu en dan wat wil geven. Ja, maar tenminste voor het eurodossier is het zo... dat het kabinet eigenlijk uh, een hele... Uh, algemene koers volgt die gesteund wordt door de PvdA... en, en door trouwens, ons. ook door u... waar de VVD u overigens zeer dankbaar voor is... want dat is ja, heel dat belangrijk is... dat u ja, maar... dat doet. Maar dat is niet omdat wij de VVD steunen, nee. dat begrijpt u. Nee. Dat is omdat wij... die verantwoordelijkheid voor de so solidariteit in Europa... Uh, dragen ja, en put. zien dat we, als we dat niet zouden doen... de boel van de regen in de ja. drup zouden Uurlijk, helpen. Ik zou het, ja, ik ik het eerlijk willen omkeren. Ik bedoel, de VVD die gaat dus uh, nu in Europa veel verder dan het eigenlijk zelf wil. Dat is wat er aan de hand is. En dat is contrakeur, zonder dat ze dat eigenlijk zelf willen. Ik weet nog heel goed dat Mark Rutte, dat hij ergens in het... Uh, wanneer was het? April? Uh, ik weet niet precies wanneer, zei hij... Ik heb helemaal niks met Griekenland. Bedoel, dat is een beetje het sentiment wat in de VVD is. Vindt u en langzamerhand... dat de VVD een draai heeft gemaakt nou, ja, daarin? Dat is enorm aan het draaien. Ja. En dat vind ik prima. Want het is een kant op waarvan ik denk dat die noodzakelijk is. Maar het is wel aan het draaien. Ik bedoel de, de, de manier waarop het, waar het kabinet nu ook uh, uh, veel meer zegt... van we, we zullen meer op in, in Europees verband moeten doen... het idee van die eurocommissaris op de manier waarop je dat doet is vers 2. Maar dat dat moet gebeuren... ik geloof niet dat er heel veel VVD'ers zijn die dat in hun hart erg prettig vinden. Het gebeurt wel. Maar dat betekent dus wel dat in Den Haag een veel grotere consensus is ontstaan... over het EU-beleid, namelijk de internationale route. Ja, maar, maar herkent u overigens dat woord draaien? Op, op, op het woord een en economische crisis. Niet waar het gaat over duurzaamheid, uh, migratie, uh, asiel, klimaat. Want daar keert Den Haag zich af van een mogelijkheid om samen wat te doen. Ja, maar dan, dan onderschat u wel een beetje dat in, in Europa zijn ook andere lidstaten. Zeker. En die zeker lang niet allemaal uw veronderstellingen delen. Nee, maar, maar het gaat er dan om wat wij doen. Wat wij als Nederland doen. En de rol die wij daarin spelen. En de rol die de VVD daarin speelt. Goed, en dan kan ik op, op uw vraag ook die, komen. Die ja, aan de hand. Dat was mijn dat vraag ook alweer dan. Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook serieuze problemen. Ook met de oplossing die nu is gekozen. Kijk, ik kan hier natuurlijk heel vrij praten. Het eerste probleem is natuurlijk... Van als de, zolang de ECB doorgaat... De hè, met, die, met, Bank. Die, met die interventies. En u weet dat ze voor miljarden opkomen. obligaties. Dan betekent dat dus dat de druk voor de zuidelijke lidstaat om te hervormen, dat het natuurlijk weg is. Dat noemen ze moral hazard, dat moreel risico. Hè? Ja. Dat is nog iets dat zich zal moeten uitkristalliseren. Hè? Maar Tot waar ik eigenlijk... er... interessant uh, naar ben, is dat het woord draaien... altijd een heel gevoelig woord is, vooral in kringen rond de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid nu heel blij is om ook eens te constateren... dat er bij andere partijen wel eens gedraaid wordt, namelijk bij de VVD. Herkent u dat verschijnsel? En... En ook in die kant op. Maar, maar, maar, de goede kant op, dat is dan wel weer meegenomen. Nou, ik, ik denk dat, dat liberalen überhaupt een veel pragmatischer aanpak van problemen hebben dan sociaaldemocraten. Dus makkelijker kunnen draaien. Ik ben, ik ben, luister, het is geen draaien. Om op, op te beginnen is het zo dat Nederland heeft een zeer kleine stem in dit Europese conflict hè? Dat is, We zijn eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Het gaat om een Frans-Duitse inpassen. Dat is het eerste wat opgemerkt moet worden. We houden Nederlandse politie van, maar het is natuurlijk wel waar. Nou, daarin moet je dus ongelooflijk... Maar vervolgens uh, al die 17 landen, ieder voor zich... Een beslissende stem hebben. En dat zagen Zeker. We ook toen ze in Slowakije de hele boer ja. eigenlijk wilden gaan tegenhouden. Dan kun je een nog veel kleiner landje zijn dan Nederland. En toch weet je uh, alle markten en, uh, en, uh, en ja. beurzen een paar dagen in spanning te houden. Ja, dus, we gaan ja, nog heel veel meemaken, kan ik zeg, u gaan voorspellen. Oh, we we lopen eens vooruit op dat nieuws? Ja, Oké, okay, luister eens. Als we nou even kijken naar de deal die er gesloten is. Hè. Dus Italië is de is de spread nu alweer 6%. Het is absoluut onvoldoende. Uh, verder is het zo dat het onduidelijk is. Draki heeft nu wel gezegd dat de ECB waarschijnlijk doorgaat met die interventies. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij de andere kant oploopt. Dan is het spel helemaal gedaan. Dus met andere woorden, we zijn nog lang niet out of the woods. Ja. Meneer Cohen, volgende week is daar een debat over, over Europa. Eh, op zich geeft Boekenstein wel aan, en dat blijkt ook vandaag uit alle berichten in de kranten... dat eh, dat besluit wat er gevallen is in Brussel, dat het eigenlijk een vaag besluit is. En dat dat, zoals Knapen zelf zegt, misschien het begin van iets goeds is. Maar dat goede is nog niet te zien. Hoe, hoe, hoe ziet u dat uh, vooruitzicht? Wij zijn zo verstandig geweest om te zeggen dat wij pas uh, dinsdag, uh, als wij in de fractie bij elkaar komen, dat we dan onze, ons, onze besluit nemen ja. van wat we daar gaan doen. De, ja, dat is nee, ook niet voor niks. Niemand echt helemaal serieus is natuurlijk. Want wij kunnen niet. Nou, nee, nee niet dat ik nou ja. direct weg hoeft te lopen boos. Maar ik bedoel, het nee, gaat er meer het om. Zitten, om hoor. Nee, daarom. Uh, nou, dat is prettig. Uh, maar nee, maar het gaat er meer om natuurlijk, dat niemand verwacht in het parlement en niemand in Nederland verwacht... dat u opeens zou gaat zeggen... nou, we hebben er heel goed over gesproken in de fractie vanmorgen. Weet je wat wij gaan doen? Wij zeggen nee tegen wat in Brussel is afgesproken. Kijk, waarom hebben wij gezegd dat we daar even de tijd voor nemen? Dat is omdat je ook wil zien... het is een buitengewoon complex besluit. Het zijn vier besluiten die er genomen zijn in feite... die alle vier hoogst ingewikkeld zijn. Dus je wil achter het besluit kijken. Daar zijn we nou mee bezig. En je wil ook kijken wat de werking daarvan ja. is. Want dat is ook precies wat er gebeurd is bij dat besluit van 21 juli. Daar was iedereen was een behoorlijk enthousiast toen ja. het genomen is. En langzaam maar zeker zag je dat de werking daarvan... ook door de manier waarop dat vervolgens door die regeringsleiders... ook mismanaged is, hoe dat wegliep. Ja. Kortom, alle reden voor ons om dat echt heel precies te bekijken. En voordat we daarmee klaar zijn, ga ik u ook niet vertellen wat we gaan nee. doen. Weet ja. ik dat ook nog niet. Nee. Mag ik van een, van een afstandje vanuit Brussel dan opmerken... Ik Iedereen heeft gezien dat dit niet het briljante plan is. De, de regeringsleiders hebben tijd gekocht. Uh, afschrijving van schulden van Griekenland, heel erg verstandig. Maar dit is natuurlijk niet wat uh, Merkel en Sarkozy hadden beloofd... met binnen een maand zijn we uit de crisis. was natuurlijk ook een belofte die ze niet waar konden maken. Maar als ik zie, ik ben blij dat ik geen Tweede Kamerlid ben... Uh, maar als ik de, uh, die deal zie en het debat in de Kamer... en het feit dat iedere lidstaat uh, de beurzen op zo'n manier kunnen beïnvloeden... dat ze weer naar beneden gaan... dan verwacht ik toch dat, uh, dat er in de Tweede Kamer uh, met morgen uh, ingestemd gaat worden. Ja, nou ja goed. De heer gaat daar niet op vooruit lopen. Nee. Maar uh, wij weten dan al wat zij gaan doen, zullen we het zo afspreken? Nog, <lacht> de Partij van de Arbeid, Justeer. net zoals GroenLinks... neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, denk ik... Mag ik nog heel even terug met u naar Afrika? Want mevrouw Sargentini, Nogal. u gaat morgen uh, naar Afrika met een EU-delegatie uh, om een noodhulpproject uh, daar te gaan bezoeken. Dat, dat lijkt mij in alle uh, uh, gedoe rondom die eurocrisis eigenlijk ook een beetje een vervreemdende ervaring. Dat u vanuit die situatie dan een situatie daarin stapt. Of zie ik dat verkeerd? Ik ga naar Kenia, uh, waar droogte heerst en die enorm veel uh, uh, uh, migranten hongersnood uh, uh, uh, hebben. Uh, Somaliërs die, uh, die daar in, uh, in de vluchtelingenkampen zitten. En ik, uh, ik maak me daar zorgen over wat ik daar ga zien. Ja, het is bevreemdend, maar het zet je ook wel weer even met beide benen op de grond. Er zijn mensen in de horen van Afrika die honger hebben. En dat gaat ook niet zomaar voorbij, want er is heel veel droogte. Dus het wordt steeds moeilijker om je eten te verbouwen. En ik vind het belangrijk om daarheen te gaan en daarover te vertellen... omdat Um, ernaast onze economische crisis nog veel meer crisis in de wereld zijn. En die is een tekort aan voedsel, een tekort aan water. Het, het uitdrogen van grote uh, delen uh, van de wereld. Veiligheid. En, en, ons, ja, en veiligheid is daar dan meteen een afgeleide van. Want als je niet te eten hebt, dan zul je er wel voor zorgen dat je te eten krijgt. Um, en onze Europese economische crisis heeft daar, uh, heeft daar ook consequenties. Grote Want, gevolgen voor. Ja, ze, hebben, ze krijgen minder van ons. Wij zijn minder bereid voor de noodhulp onze portemonnee open te trekken. Laat staan voor termijn projecten. Meneer Cohen, als je dat zo hoort. En we zitten hier op een Afrika-dag. Afrika ligt verder dan Nederland. Uh, maar het is wel, wij zijn ook een onderdeel van de wereld. Um, die ambassadeurs waar Brigitte straks uh, aan het begin van de uitzending het over had... wat in de NRC staat, dat die Nederland nogal verward vinden. Is dit ook eigenlijk niet precies het probleem? Wij zijn heel erg naar binnen gekeerd en we kijken zo weinig over de grens? Zeker. Veel te veel. En uh, je hebt het gevoel dat de dijken in Nederland dat die alleen maar hoger worden... Terwijl je zou willen dat die dijken in, in landen waar het overstroomt, dat die daar hoger worden. Nee, wij moeten juist hier ook over de grenzen heen kijken. En de problemen die er in andere delen van de wereld zijn... die in Afrika zijn, die hangen ook samen met de problemen die wij hebben. En een, en een sterke euro en een, en een sterk Europa wat ook sociaal is... kan alleen maar helpen om de problemen in andere delen van de wereld... om die met elkaar in verband te brengen. Ten slot, meneer Boekenstein, ziet u dat ook zo? Kijk, okay, nou, we hebben het over Kenia en Somalië even. Uh, we ja, gaan uh, niet na twaalf uur door hoor, dat u daar het, rekening maar, mee houden. Het, het heeft er niet alleen maar dus een klimaatprobleem of een weersprobleem. Nee, het geheel niet. Het, is het een heeft een opstapeling van problemen. Nou, waar het is ook oorlog bestuur. en ja. slecht bestuur. Ja. Nou, dat is heel belangrijk, want vroeger mocht je niet zeggen dat het aan slecht bestuur lag. Dan lag het aan ons. Nee, nee. nou, dat er slecht bestuur was, is, dat durf je in Nederland dat zo langzamerhand wel te zeggen. Van dat is voor wel begrepen, denk ik. In de tijd dat ik tien was en ik ben inmiddels 64. Oké. Nou, wij laten het hier toch. Nog bij een, een heel klein slotvraagje. Uh, meneer Cohen, u bent oppositieleider. Hoe taxeert u de levensduur van dit kabinet nog? Ik vind het altijd heel moeilijk om dat te zeggen. Maar als je, als je ziet wat, wat, wat er nu ook bij het CDA gebeurt... en ik, ik merk de afgelopen maanden ook... dat het CDA zich steeds ongemakkelijker voelt. En naarmate je je ongemakkelijker voelt... Ja, dan weet je ook dat het vervolgens uh, de, de bananenschillen zijn... die opeens ongelooflijk belangrijk worden. Boekenstein daarover? Ik denk de niet dat het CDA regering? zit te springen op kiezingen. PVDA trouwens ook niet. Maar... En ik, verder is het zo dat Wilders weet één ding. Hij kan nooit minister-president worden. En dat zal hem nog een beetje disciplineren. Maar ook al zit je misschien niet te springen om verkiezingen... je zit wel te springen om een beleid wat goed is voor Nederland. En als dat zo is, dan zit ik te springen om verkiezingen. Okay. Goed, nou daarmee moeten we het echt afsluiten. Dank u wel voor uw komst. Judith Sargentini, Job Cohen, Arendt Jan Boekestein... Ben Knapen zat hier eerder aan tafel, zit nu in Utrecht. Dank ook aan onze gastheer van vandaag, de organisator van de Afrika Dag, de Evert Vermeer Stichting. Wilt u meer informatie over ons programma? Onze website, troskamerbreed.nl. Samen thuis, samen tros. NAVOL! We zijn druk bezig met de voorbereiding van Vroege Vogels. En we gaan nu een LP opzetten: een splinternieuwe langspeelplaat. Dames en heren, mag ik even u aandacht? Vroege Vogels bestaat precies.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 Goeiedag mensen, hier Kees met de minder fileberichten. Heeft u plannen voor het weekend? Nou, wij wel. Meubelboulevard. Schoonouders.